Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn, Zeven dagen zult geen ongezuurde broden, dat staat letterlijk in mijn Bijbel Matsot in het Hebreeuws. Dat is het meervoud, het Hebreeuws is het meervoud van Matsus. Zeven dagen zult ge de broden eten, dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurde gist uit uw huizen verwijderen, alles met gisteren in. want ieder die iets gezuurd eet, van de eerste tot de zevende dag zal iemand uit Israël worden uitgeroeid. Nou, dat is belangrijk. Dat zegt God ook van de Sabbat tegen Israël. Als je geen Sabbat viert, dan is dat is in thee weg. <laughs> uigeroed, zit dat? Uigeroeid, zonder thee. God zegt ook van de Sabbat, als je dat niet, als je toch werkt, dan moest die Egyptenaar, die aan het hout verzamelen was. Die moest gestenigd worden. U kent dat verhaal wel. Dus God vindt het belangrijk. Want God is in het woord. U kunt dat zien: dat God aan het woord is in. In, in, in. Waar staat dat ik? Hij zegt dan: Ik. Even kijken. Wie heeft het vers gevonden? 17. 17. Onderhoud dan het feest der ongezonde brood, Want op dezelfde dag leidt ik. Uw regens uit het land Egypte. God is antwoord hier. Dan gaat Mozes dat vertellen tegen het volk. En dat is in Exodus 13. Dat is daar, daar helemaal onderaan, bij vers 6. Dat is namelijk vers 6, 7 en vers 10 van hoofdstuk 13. Zeven dagen zullen ongezuurde broden eten. En op de zevende dag zal er een feest voor de heren zijn. Ongezuurde broden zullen gedurende zeven dagen gegeten worden. En ze, Mozes zegt dit dus tegen het volk. Dus hij geeft het door in het volgende hoofdstuk. In 12 krijgt hij de instructie van God. Nu zegt Mozes tegen het volk, er mag zelfs niets gezuurds bij u gezien worden. En op de linkerkolom stond er in vers 19, zeven dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden. Nou moet u niet denken dat ik zo goed in de Bijbel ben dat ik alles uit mijn hoofd weet. Ik heb bijna 30 jaar deze feesten gevierd. Maar dan tik ik op mijn bijbelcomputer gewoon zuurdeeg in en zuurdeesem in. En dan, pff, dan heb ik alle versen met zuurdeeg, zuurdeesem. En ik weet dat het er staat, maar ik weet nooit waar het staat. En dan vind ik het weer. Dus ik was een beetje met de Franse slag gisteren bezig geweest. Dus vanmorgen nog even controleren. En toen, dacht ik, toen vond ik nog een heel mooi vers wat niet op het stempel staat. Dan gaat het nog verder. Want sommigen denken, nou dan doe ik het zuurdeesem wel doe ik in de vriezer... In de schuur, en op slot, en dan kan niemand bij, in de schuur op slot, in de vriezer op slot. En dan na het feest, want ik vind het zo'n zonde om dat allemaal weg te doen, om dat allemaal weg te gooien. Dat is ook zonde om allemaal weg te gooien, daarom waarschuw ik u nu, u hebt nog zeven, eten, zeven weken nu om het op te eten. Al uw pannenkoekenmeel kunt u nu nog opmaken de komende zeven weken. Al uw zelfrijzend bakmeel, al uw taarten. Wat dan nou, ook, wat er nog gezuurd is. Mozes die zegt in Deuteronomium, dan zegt hij... Er staat niet op het stensel, ik heb het hier even vanmorgen opgezocht. Dan zegt hij nog sterker: Er zal geen zuurdeeg bij u aangetroffen worden. in uw gehele gebied. Dus ook niet in uw tuin. En ook niet bij de buren. Het zijn verhalen van mensen die met de feest begonnen zijn. en dan, dan doen ze alle zuurdeegjes met een plastic tas en een touwtje. en dan hangen ze over het balkon. En dan na de zeven dagen nog eens de brood dan halen ze dat weer binnen. Ja, nog Hollanders, ja. Een beetje, ja, is toch zonde? hè. Hongerwinter, ja, een beetje eten weggooien, kan toch niet. Maar de, het zuurdeesem is een beeld van de zonde. Dat betekent: u hangt uw zonde over het balkon. en na zeven dagen gaat u uw zonde weer binnenhalen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van het feest. Dat is, dat, dat is natuurlijk. Uh, ja. zijn ja, er ook die geven het aan hun buren. en die geven de buren, geven het na zeven dagen terug. Ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling niet. Het gaat om het proces. En het wegdoen van het zuurdeesum, dat we dan denken wat het betekent, wat de zonde betekent. Dat we dan de rest van het jaar, het hele jaar, de zonde blijven wegdoen uit ons leven. Dat is wat het betekent. En dan gaan we weer even terug naar het stencil. Er staat in de rechterkolom, Paulus. Die spreekt daarover. Oh, eerst de middelkolom, eerst wat Jezus zegt. Mozes, hebben we gehad, linkskolom. Jezus, die zegt over zuurdeesum. Er staat er bij het Nieuwe Testament, zuurdecem is een beeld van valse leer, van huiglerij en van zonde. En Jezus heeft dan ook een vers 6 daar, in de middelste kolom. En Jezus zei tot hen, ziet toe en wacht u voor de zuurdecem der fariseeën en de Sadduceeën. En de discipelen die snappen er niks van, de bespraken, die bespraken dit onder de kant, En die zeggen van, nou dat zegt Jezus vast, omdat we geen brood meegenomen hebben. En Jezus zegt van, snap je nou nog niet? Verder naar onder bij het vetgedrukte. Hoe begrijpt ge niet dat ik u niet van broden sprak. Maar wacht u voor de zuurdecem der fariseeën en sadduceeën. En toen zagen zij in de discipelen dat Jezus hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdecem der broden. Maar voor de leer, voor de theologie van de fariseeën en sadduceeën. Elke theologie die tegen de Bijbel ingaat. Of het nou van de islam is, of het nou van christendom is, of dat nou van de jood is. Elke theologie die tegen Gods woord ingaat, is zuurdeesem. Elke theologie. Wat de Bijbel zegt, dat is waar. Wat God zegt, dat is waar. En daarbij B, zuurdeesum de fariseeën en van Herodes zelf zuurdeesem van Herodes, zegt Jezus. Ziet toe, wacht u voor de zuurdeesem der fariseeën en de zuurdeesem van Herodes, Marcus. Het is het leuke van die evangelieën, elk evangelist zegt iets anders... Voegt even iets anders toe: Herodes. Ha, dat is de politiek vermengd met godsdienst. De macht. Ook zuurdeesem. Rechtsbovenaan. De schriftgeleerden, de wetgeleerden, de fariseeën gaan hem aanvallen. En dan zegt Jezus: Wacht u voor de zuurdeesem. Dat is de huichelarij, de fariseeën. De zuurdeesem is ook huichelarij. Heel religieus voortdoen, heel heilig zijn. Maar in het gliep de katjes in het donker knijpen. Je wel goed voordoen, maar niet goed zijn. Het zuur is. Paulus, die, die, die, die schrijft aan de Korinthe en aan de gelaten. Het laatste vers is. Het laatste vers zegt Paulus, een klein beetje gist. Gij liept goed, wie is u er in de weg gekomen, dat je aan de waarheid niet meer gehoorzaamt. En dan zegt Paulus tegen de gelaten. Een klein beetje gist, een klein beetje zuurdeeg, maakt het gehele deeg zuur. Een klein beetje zonde, maakt jouw hele leven Zonde. Zondaren in de gemeente, dat zijn allemaal zondaren, maar een grote grove zonden, moet verwijderd worden. Dat zegt Paulus hier in het tussenstuk, dat gaan we nu lezen. Paulus die zegt van, het is dus zo'n hoerenrij dat zelfs de heidenen in Korinthe dat niet doen. En Korinthe was een heidense stad, Korinthe, was het gemorren van Griekenland, Korinthe, dat was zoals de Wallen, de Wallen in Amsterdam, dat was Korinthe. Prostitutie, alles voor je daar. Hij zegt van, en jullie zijn de gemeente God, in Korinthe... En er is een man in jullie midden. En die gaat samenwonen, die, die woont in gemeente. Die, heeft, die woont samen met de vrouw van zijn vader. Moet je, je voorstellen dat ik nu hertrouwd zou zijn. met de jonge vrouw van 30. Ik overlijd morgen, en dan een week later gaat mijn zoon van 22. die gaat dan met die vrouw van 30 samenwonen. De schrift zegt, de Torah zegt, dat kan niet, dat mag niet, zegt Mozes. De vijf boeken, de Pentateuch, dat mag niet, dat is een grote zonde. Je mag de, de schaamte van je vader niet ontbloten. Dat is, je dat is niet je moeder, maar dat is de vrouw van je vader. Mag niet. En dat gebeurde daar. En die man kwam gewoon in de dienst. Paulus zegt, ik heb mijn hart al lang, al lang een oordeel geveld over die man, die moet eruit, die moet weg. Dat moet je niet tolereren. Ik wil niet zeggen dat wij niet zondigen. Maar als wij dus willens en weten in grote zonden blijven leven. Het probleem is tegenwoordig: in de grote kerken wordt niemand meer eruit gezet voor grote zonden. En in de sectes, dan word je er al uitgezet als je gestrompels aandoet. Dat is natuurlijk twee keer bizar. Natuurlijk zullen we allemaal, maar voor grote zonden zegt Paulus. En dan gaat hij dat vergelijken met gist, met zonde, met zuurdezen. Inderdaad spreekt men van hoererij onder u. En zulke hoererij als zelfs onder de heide niet voorkomt. Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En zijt opgeblazen. Gist maakt opgeblazen. Beetje gist, beetje zuur deze de deeg laten wachten en dachten, gaat het reizen? Opgeblazen, gaat reizen. rijzen. Zoals de zonde. Daar word je opgeblazen van. In plaats van u veel eer te bedroeven. En dus de bedrijver van die daad uit de midden te verwijderen. Ik heb het expres schil gemaakt. Verwijderen links in het Oude Testament, verwijderen rechts in het Nieuwe Testament. Want zijds heb, heb ik naar de Geest geestvondens geveld over die man. En leveren wij hem in de naam van de Heer Jezus, die man, aan de Satan over tot verderf van zijn vlees, omdat zijn geest behouden worden. U roem deugt niet, jullie daar in Korinthe, gemeente gods in Korinthe, maar een, waar een deel Joods van is, en de grootste gedeelte zijn niet-Joods in die gemeente. Weet gij dan niet dat een weinig deeg, zuurdeeg, dat je een beetje gist het gehele deeg door zuur maakt. Doet het oude zuurdeeg weg, omdat gij een vers deeg mag zijn. Gij zit immers ongezuurd. Waarom? Zijn we ongezuurd omdat we zo goed tiende betalen? Zijn we ongezuurd omdat we zo goed het vieren? Zijn we ongezuurd omdat wij zo goed uh, niet liegen? Zijn we ongezuurd omdat we zo goed uh, nieuwe maan vieren? Nee, want ook. Oh. Ons paasgaalam is geslagen, Christus. Dat maakt ons rein. Laten wij de halve feest vieren. Niet met oud zuurdeeg. Nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Maar met het oud ongezuurde brood. Van reinheid en waarheid. Nu zullen andere theologen misschien zeggen. Ja maar Bert. Het gaat helemaal niet over. Dat ze dat vierden in die tijd. Hij vergelijkt het daar alleen mee. Hoe kan je. Maar dan zeg ik van. Hoe kan Paulus dan aan de Korintiërs schrijven en dat vergelijken met het feest van ongezuurde broden, als ze daar helemaal niks van afweten? Dit is geschreven in de vijftige jaren, twintig jaar na de dood van Christus, twintig jaar na de uitstorting van de Heilige Geest. Er staat toch zelf een handelingen dat Paulus in Filippi blijft, waarom? Om de dagen van ongezuurde broden te vieren, en dan haast hij zich naar Jeruzalem, waarom? Om voor Pinkster in Jeruzalem te zijn. Die feesten werden gewoon gevierd. En omdat ze gevierd werden, wist hij dat zowel de Joden in Korinthe als de Grieken in Korinthe, die konden hem begrijpen. Die konden zijn beeldspraak begrijpen. Waarom? Die feesten werden gewoon gevierd in de eerste eeuw. Je kunt op drie manieren, zeg maar, ongezurde broden vieren. Zeker in de beginfase, als het allemaal onbekend is. U eet wat crackers. Matsus worden al verkocht in het voorjaar. Daardoor natuurlijk, daarom. Want er was ook ooit een tijd dat we meer dan 100.000 Joden hier in Nederland hadden. Dus de Hollandia-crackers, die, Hollandia die hè, van... Uh... Hop, matsus. Een matsen erbij. De tweede manier is van, u eet matsus, maar u komt ook nog naar de diensten toe. Vorig jaar was de eerste dag van Ongezitteren dood was ik hier aanwezig. In de Wipmolen, en toen was denk ik een derde van de gemeente er. dat was op dinsdag. Maar de kans dat u deze keer bij bent is veel groter. Want de eerste dag van ongezond brood is op zondag. En de zevende dag van ongezond brood is op zaterdag. Dus krekkers eten is goed. Maar als u nou krekkers eet, ongezond brood eet, en u gaat op de eerste en de zevende dag naar de dienst, nog beter. En als u nu echt goed feest wil vieren, met gehele hart, met gehele ziel, met gehele verstand. En niet met twee derde van uw hart en twee derde van uw ziel en twee derde van uw verstand. In tweede, we hebben het net gezongen, we hebben dat gezongen met geheel ons hart, geheel ons ziel, geheel ons verstand. Als je nou echt voluit de tegenaan wil gaan. Als ik hier met twintig versen kom uit de Bijbel over dansen, hoe gaan we allemaal dansen? Was toch, dan hebben we hebben net gezongen, prijs uw Heer met mijn dansen, was het toch? Prijs uw Heer met mijn klappen, hoe ging het? En toen dacht ik van, prijs uw Heer met mijn ontzuren. Als God zegt dat we op grote gezondheid moeten vasten, dan vasten we. Als God zegt dat we samen moeten rusten, dan rusten we. En als God zegt op ongezichte brood dat we, dan gist, dat we dan geen gist moeten eten, zouden we het dan niet doen? Dus als je nou echt lekker uit je dak wil gaan, ga ons dit jaar. En daarom breng ik dit al zeven weken van tevoren. Want de eerste keer is het de grootste klus, daar word je totaal dol van. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daar komen we dan ook op de praktische wenken dan op. Dus, deze... Uh, deze... Deze, deze, dit, dit toespraakje. Ik heb nog gewoon 20 minuten voor de praktische punten. Als uh, de beide heren of betere vrijwilligers. Want Jan is in staking. Die zegt dus rustdag, ik doe het niet. Nog even de nieuwe stencil willen uitdelen. Het eerste stencil is de theologie. Daar gaat u lekker maar thuis bestuderen. De, de tweede is de praktijk. ...van als u wil ontzuren, let hierop. Als u het gisteren wil wegdoen, let hierop. Ik heb hier al 36 punten verzonnen, die schreef ik achter elkaar op gistermiddag. Dat komt gewoon omdat je dat 30 jaar gevierd hebt. Dat komt gewoon omdat je met z'n allen, met degene met wie je het vierde, ging je gewoon de mist in. Die maakt die fout, die maakt die fout. En dat geeft allemaal niet... Het is helemaal niet erg als u tijdens het feest van Ongezune brood opeens ijskoowafels vindt, achter in een kast en denkt van, oh, er zit gist in. Wat doet u dan? U neemt ze, u verwijdert ze, u doet ze weg uit uw huis. Ik heb meegemaakt in het verleden met mensen die het feest vieren, die er wel eens dachten dat het ging om dan perfect te zijn, maar je wordt toch nooit perfect. Die perfectie die hebben we al door het vergoten bloed van Jezus Christus. Wat vier je dan? Je viert het wegdoen van de zonde. Dat is wat je viert. Dat is wat je uitbeeldt die één keer per jaar tijdens dat feest. En daar gaat het om. Om je best te doen, om zo goed mogelijk te doen en van de lessen te leren. Voor degenen die willen ontsturen, puntje 1, begin op tijd. Nou, ik heb u zeven weken tijd gegeven nou, om te waarschuwen. Trouwens, ik heb uh, dit doorgenomen met Willem en gezegd van... nou, ik denk dat ik het beste de gemeente kan dienen met mijn specialistische kennis. Ik ben heel veel bezig geweest om te schrijven over feesten, nieuwe maanden en sabbaten. Dus ik stel voor dat ik uh, over ongezuurde broden ga hebben. Daar gaat men daarover praten. Daar gaat men erover nadenken. Dat zal mijn eerder gewaarschuwd zijn. Ik zeg, en dan is de bedoeling... dan hoop ik, als leraar... dat meer mensen het feest vieren dan vorig jaar. Omdat ik probeer u enthousiast te maken. Ik denk met Frans ook voor de klas. Vonden ze een zo'n rottaal. Ik probeer de leerlingen toch nog enthousiast te maken. En ik hoop dat degenen die vorig jaar ontzuurd hebben... u nog meer instructies, nog meer hulp hebben om dat te doen. Begin op tijd. Twee, pure mis uw wekker... Als je straks Purim viert, over drie weken is het Purim, dan denk je van Purim is voorbij. Van oh ja PPP. Wie weet wat PPP is? PPP. Purim, Pascha, Pinksteren. Van Purim naar Pascha is 30 dagen, van Pascha naar Pinksteren is 50 dagen, is 80 dagen. Purim is altijd de laatste maand, Adar, de laatste maand. Als er een 13e maand is, dit jaar is er een 13e maand, dit is de 12e maand nu, dan schuift Purim van de 12e maand naar de 13e maand. Purim is altijd de laatste maand. Purim is 14-15 Adar. Paasga is 14 Adar, ongeveer de broden begint op 15 Nissan, 14-15 Nissan. Heel simpel, 14-15 Adar. 14, wat is de 15e volle maan? Weet u, niet, niks, weet u niks van de Hebraïse kalender? Kijk maar naar de maan. Hij is dan aan het afnemen. De meeste van ons zien hem niet. Of morgen vroeg je het nog zien. De vroege vogels die zien die afnemende maan nog nu. En volgende week, uh, de sabbat, is het nieuwe maanddag. Dan gaat hij groeien als hij dan vol is, mooi rond is, dan is Purim. Hij gaat het weer afnemen. En als hij nu weer vol is, dat is ongezuurde brood. Ik noem dat altijd Gods feestverlichting, de volle maan. Ja, dat is niet voor niks. Ongezuurde broden begint met volle maan, Gods feestverlichting. feest begin, begint met volle maan, Gods feestverlichting. En Purim, dat is 1450 niet zo volle maan, Gods feestverlichting. Hé, hij is slim. Hij is slim. Mooi. Dus, puur hem is uw wekken. Dat is van. Oh, nog 30 dagen. Denk tijdens het ontzuren aan de betekenis. Ja, maar dat is dus heel makkelijk van het begin. Dan, oeh, dan ga je dus. Voor je het weet, zit je helemaal zeg maar, in de grote schoonmaak. Probeer ook tijdens dat proces. Als u op gang gekomen bent. te denken van waarom u het doet. Probeer die parallellen steeds te zien. Daar ook over te praten. met onder elkaar. man, vrouw, kinderen. Vier. Als er al een grote schoonmaak wordt. Nee, ik heb dat vaak genoeg gehad, dus ik van. Ik, dat, dat lukt niet. Want je gaat dan enthousiast bovenop een kastje en alles schoonmaken. Dat is dan vet en vies daarbij die, bij, die, bij die oven en toestanden. En dan moet, daar komt trouwens de grote schoonmaak vandaan hoor: van de Joden die hun huizen ontzuurden. Dat is in de geschiedenis op een gegeven moment dat dan ook de Christen dan zeggen: Oh, jullie gaan schoonmaken, wij gaan ook schoonmaken. Jullie zijn dat net de grote schoonmaak, dat, dat is, uh, die komt zeer waarschijnlijk vanuit. Het ontvuringsprincipe vanuit het schoonmaakprincipe. Het is geen grote schoonmaak, dat is niet de bedoeling van het feest. Dus als u dus in die weken daarvoor, zeg maar... Uh, we hebben natuurlijk meer tijd nodig dan 3000 jaar, want we hebben meer bezit. Hè? We hebben meer gebied. We hebben drie, drie verdiepingen tot zonde toe. We hebben een tuin, we hebben een auto, we hebben alles. We hebben, nou, we hebben dus meer werk. Dan ging ik op een gegeven moment ging ik niet meer schoonmaken. En ging ik niet meer elk kruimeltje opzoeken. Dan ging ik gewoon met de Franse slag. Boem, dat is het ergste. Hop, hop, hop, hop, hop. En dan raffelde ik het maar af. Maar niet heel perfect doorgaan en dan zeggen van, Ik toch niet. Ik heb geen zin. Nee. Doe het dan niet zo precies. Want het is niet bedoeld dat er... Als u klaar bent, ligt er toch ergens een kruimel in het huis. Alleen u ziet het niet. Er ligt toch nog een paar moleculen. Dus daar gaat het niet om, het gaat erom het idee, het concept. Als je Jezus bloed aanvaard hebt, dan wil je niet meer zonder. En als je zonder tegenkomt, dan doe je hem weg. Dan doe je weg voor gaan, maar ook daarna. Het is het feest van de levensheiliging. Vanaf Purim met nog vier weken. Zes, maak boven alles schoon. Jij maakt boven alles schoon. Dan kunt u die weken daarvoor al doen. Dan kunt u nu mee beginnen de komende weken. En dan werkt u zo naar de keuken toe en naar de eettafel toe. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn kinderen. Want ik heb dus jarenlang ben ik alleen geweest met twee kinderen. Dat weten we wel. Jongens, geen brood meer naar boven. Ik heb gezegd, geen brood meer naar boven. Het is boven schoon. Er zijn geen kruimels meer boven. Dan gingen ze met de boter weer naar boven. Op een gegeven moment was het van, alleen beneden mag ik nog maar eten. En dan was het van, alleen bij de eettafel mag je nog eten en in de keuken. Je mag je boterham van de keuken mee naar de eettafel. Nee, je mag er niet mee voor de tv zitten. Ik heb alles schoongemaakt behalve dat. En op een gegeven moment, dan werk je zo naar het laatste plekje toe. De keuken is het ergste, die is vergeven van de kruimels. Daarom bestaat het volgende punt. Dus acht begint op tijd aan de keuken. Negen, de eerste keer is alles nieuw en vergt alles veel tijd. begint op tijd. Tien lees de etiketten. Veel producten hebben gist. Nu moeten we etiketten lezen. Ik weet wel, ik ben in de Adventkerk geweest en die zijn vaak bezig alleen maar met gezondheid. En doen ook dingen die God helemaal niet vraagt. Dit is iets wat God wel vraagt. Dus als we geen gist moeten, mogen eten, dan moet je wel even kijken van... Ik kan u waarschuwen, Hollandia crackers, dus die, die Mats er zijn nog, en die Franse krakot, er zit ook geen gist in. En je hebt ook nog Fries Roggebrood er zit geen gist in. Lees maar op de etiket. Er is een Roggebrood met gist, maar er is ook roggenbrood zonder gist. En, en verder je kunt u ook gewoon uh, bloem hebben. Je kunt zelf pannenkoeken maken met bloem. Bij zelfrijzend bakmeel, koekjes. Hier staat een brood, deeg, beslag. Zelfrijzend bakmeel, koekjes, paneermeel, pannenkoekenmeel. Alles moet opgegeten worden voor die tijd of weggegooid worden. Paneermeel. Kruimels. Zit gisteren. Beschuit. Even zo zo. Beschuit zo. En dan dan zo van dat beschuitstof. Zo in de gehakt zo. Eitje erbij. Peperzak. Tjuk tjuk Balletje draaien. Ja dan ben je wel bezig. Het gezuurde in de gehaktbal te stoppen. Vleesju. Runtvleesju. Lees maar het etiket. Zit gisteren. Verzamel alle producten in één hoek van de keuken en doe die op het laatste moment weg. 13, Vergeet de koelkast niet. Schoongemaakt worden. Zit vol met uh, kruimels en dingen. Die je achter dan erin tegenkomt. Die zegt van, oh, hé, is zit ook natuurlijk. Uh, ja. Maak de vriezer op tijd leeg. Even een bijbelvers tussendoor. Ook nog voor morgen gevonden. Want ik bedacht op eens, die had ik niet op het stensel gezet. In al die offeranders van God. Hè? Al die offers van God. Al die dieren. Bij elk offer is er altijd een mail offer. Altijd. Je kunt de beschrijving lezen, nummer 28, 29. Bij al die offeranders van de tabernakel, van de eerste tempel, van de tweede tempel, wil je een wijnoffer, pleng een plengoffer. Van de wijn. Dat mail is altijd ongezuurd. Is altijd ongezuurd. Het staat maar in één Bijbelfeest. Je moet het wel weten te vinden, maar dankzij mijn online Bijbel. Tik, tik. Staat hier. Leviticus 2 vers 11. Geen spijsoffer dat gij de Here brengt zal gezuurd bereid worden. Want van zuurdeeg nog honing zult gij iets als vuuroffer voor de Here en roken opgaan. Elk meeloffer. En er moest altijd een meeloffer bij. En een plengoffer bij. Bij de dieren. En elk meeloffer dat gebracht werd was altijd ongezuurd. Dat wijst hem naar die reinheid van de zonde. Weg van de zonde. Maak de vriezer op tijd leeg. Denk aan de oven. Vreselijk, de oven. Als je op tijd begint is het niet zo erg hoor. En het is best goed dat het ding één jaar goed schoongemaakt wordt. Denk aan het broodrooster. Ja, sommige mensen die uh, in de vorige gemeente waar ik in was, die, die, die werden zo, die kregen zo hekel aan het broodrooster. Die hebben ze gewoon weggegooid en dan kochten ze geen broodrooster meer. Kan ook. Maar ik denk dat het daar niet om het gaat. Maak het zo goed mogelijk schoon. Het gaat om het idee. Het gaat om het idee dat je daarmee bezig bent. Vergeet het vriesvak niet. 18. Broodkruimels, beschuit in gehakt, paneermeel, visstix. Visstix, toch? <lacht> Even, kijk tijd voor verhaaltjes. Ga niet door, tijd voor verhaaltjes. Maar het was met Mieke Mantel, die had alles ontzuurd. Het was de tweede feest van Onkels de Broden. We hadden aardappelskroketjes aan eten. Ik denk van, hoe doen ze dat nou? Want dat is toch met paneermeel. Dus we hadden alles op. Ze ja, hadden waren net uh, dat ze dat feest voor het eerst vierden. En uh, Arie en kon uit trots vertellen dat ze alles weg hadden gegooid... en dat ze dus op het laatste moment niet meer het konden eten. Dus maar, ik zeg, en paneermeel dan? Ja, ook, allemaal weggegooid, paneermeel. Ik zeg, maar hoe doet het dan met die aardkroketjes? Want die waren toch in paneermeel, die hebben toch net gegeten. Hoe doet het dan? Doet het dan van iets ongezuurds? Ze kijkt me aan of ze water zit branden. Ze zegt, oh nee, hè? oh nee. Otto, hoe kom je erbij? Waarom zeg je dat dan niet eerst? Ik zeg, ja, ik dacht dat het... Uh... Ik, zeg, ik vond ze wel lekker. Ik dacht dat het zonder ongezuurd. Ik, ik denk van, ik ga daarna het recept vragen. We hebben er heerlijk om gelachen. En ze heeft gewoon het restant in de, hè, in de wc weggespoeld. En dat is natuurlijk, als we plagen, dan is het... En de aardappelkroketjes, Mieke, hebben die ook weggedaan. Drie jaar later, toen waren we met een zonde van ongezuurde broden naar een zwembad gegaan. En, uh, want ik had toen twee kleine kinderen, weet ik twee kleine kinderen, dus zij waren een familie die zich over mij ontfermd hadden. Ik was daar vaak, want hun kinderen hadden dezelfde leeftijd. En dan denk je op even die na, en toen, ik wilde die kinderen trakteren, en toen waar, liepen we het zwembad uit en er was een machine, en ik stond er allemaal om die gulders in te rammen, en, en, en er waren allemaal twixen zeg maar, dus ik, ik had er daar zeven of acht twixen uit voor iedereen een twix. En ik stond die aan de kinderen uit te delen. Dus, Miek die komt aanlopen met Arie, wat doe je nou? Ik zei, nou, ik takteer. Ja, nou, er zit zuurdees deze in. Ik zei, hoezo? Er zit, zit, zit een krekker in, er zit, zit een beschuit in, er zit een suur. Oh ja, ik zei, kom, hier, kom, hier, kom, hier, kom hier, kom hier, kom hier, terug. En David, maar zo gelijk van, nee op dat. <lacht> en de anderen, die geven hem zo terug. Dus van de acht had ik er dan weer, uh, zijn met z'n vijf, met z'n drie, met z'n acht, gezin van de, de vijf en drie, met z'n acht. Dus ik dus, die die, die, die, die, die, die twiks weer terug. En ik heb het dus dan, ja... Ze hebben eentje halverwege weggegooid, David heeft er zijn op, zes heb ik er terug. Wat moet je daar dan nou mee? In de vuilnisbak gooien, ik zie er twee jongens zitten, ik zeg, hou jullie van twix? Ja, zeggen ze, hier. <laughs> en die hadden in één keer zes twixen. Dus sindsdien, als ik tegen Mieke zeg van, in de paneermeel, uh, paneer, uh, heb je dat weggedaan? Dan zegt ze, ja, laat jij nog maar te twixen? hebt ja, probeert mijn kinderen te verleiden door Twix te kopen voor zo'n feest van ongezude brood. Het gaat om het idee, want het idee is van gedachtloos zondig je voordat je het weet. Het hele jaar lang. En als je gedachtloos zondigt, dan is het niet, dan is het van, dan doe je dat weg. Je zit op tv en voor je het weet zit je iets te kijken wat je niet moet kijken. Dan is het uitzetten daarvan, als u deze weg moet je leven. Je bent gered in Jezus. Dat betekent niet dat je niet zondigt... maar dat betekent dat je er tegen strijdt... dat je je best doet... en dat je het weg doet. Dat je steeds opnieuw begint. Dat je steeds opnieuw begint. En dat je erom lacht en je zegt van... Ja, ik dacht het al. Ik zal nog een verhaal vertellen. Want u kunt de rest van de stemsel straks thuis lezen... want we hebben we geen tijd meer voor Maar me. Ik wil nog een verhaal vertellen. Je kan dat... van die zonde kan je tel, stel, dat, dat gist, kan je stelkens verbinden met die zonde... In 1990 sterft Karine. mijn kinderen zijn vier en twee, ik ben een wedenaar, 36. Ik kon dat komende feest van Ongezute dat niet zelf doen. Ik had iemand van de, van de stichting Maatschappelijke Dienst, die heeft me dat eerste jaar geholpen. Die heb ik instructies gegeven. Ik zeg, dan moet je schoonmaken, moet daar en daar op letten. Ik hielp ook wel mee, maar zij heeft grotendeels het werk gedaan. Ik had gedelegeerd. Het jaar erop was mijn zus Lisbeth uit Thailand, dat de zondagsvierende zendeling. die niks met de feesten, met de salad heeft. maar die wel van de broer houdt. en die zegt: Oké, okay, ik help je wel, wat moet ik doen? Ik zeg: Nou ja, het huis ontzuur. Hoe moet dat dan? Ik zeg: Ja, ik zeg dat, dat, dat. ik heb er geen tijd voor. Dus help me alsjeblieft. Dus zij was die week bij ons. En ze heeft dat gedaan. Dat was 91, 92. 1993 was er geen stichting maatschappelijk dienst. In 1993 was er ook geen Lisbeth, mijn zus. Dat moest ik het dus zelf doen. Maar toen werkte ik al twee dagen minder. Ik werkte de vrijdag en de woensdag niet meer. Dus dat ging ook wel mooi. Ik heb het ook echt uh, zelf aangepakt. En tot mijn stomme verbazing, ik vond het erg mooi. Ik had dus gezegd, van, dan moet je dit opletten en dat opletten... en de etiketten lezen. Dat hadden ze gedaan, mijn zus Lisbeth. En dat had ook die vrouw van de maatschappelijke dienst gedaan. En ik ga de, ik ga de keuken schoonmaken... Ik vind dus in een, in een, in een doosje met uh, kaneel en suiker en dit of dat, vind ik gewoon twee zakjes met pure gist. Gewoon helemaal vol met pure gist. Ik heb er smakelijk om gelachen, want dat is de les. De les is dat je niet een ander jouw zonde uit jouw leven kan laten doen. Je hebt hetzelfde. En in het proces in de komende weken moeten we elkaar niet gaan veroordelen van hoe... Die doet niks, of die, die, groep, die maakt grondig school. Of doe... Nee, ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen tijd. Dat is ook ze de laatste punten waar ik naartoe wil gaan. Naar punt 35. De andere punten kunt u thuis lezen. 35. Help elkaar. En veroordeel elkaar niet als een ander het ontzuren niet zo serieus neemt. Overgaan tot rusten op Sabbat. Overgaan tot vasten op de verzoendag. En overgaan tot ontzuren op het feest van Onze de Broden. is een proces dat tijd neemt. Daar groei je naartoe. Wees niet ongeduldig met uzelf. Wees niet ongeduldig met uw buurman. Het gaat er maar om dat we leren. Ik lees hier door: De eeuwige gaat zijn eigen weg met een ieder van ons. Iedereen heeft zijn eigen temperament. En ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn eigen kennis. Alles wat u doet is meegenomen. En als de krameltjes, er niet op doek komt, doe dan gewoon het brood weg. Doe de pizza weg. Zegt u van, ik zie het helemaal niet zitten, ik wil het helemaal niet vieren. Nou, eet dan in ieder geval crackers, eet matses en kom naar de diensten. Misschien zit u het volgend jaar wel om te doen. Dit adviertje is bedoeld, hier onderaan de bedoeling. Dit adviertje is bedoeld om u aan te moedigen te gaan ontzuren. Als u het nog niet gedaan hebt vorig jaar. Om u te helpen te ontzuren. Want het zijn allemaal praktische tips... ...gewoon vergaderd, verzameld door mij... ...die ik zelf ook weer gehoord heb van anderen... ...van mensen die het feest vieren. Dus gewoon praktische tips. Let hierop, let daarop. Ook om u te helpen op tijd te beginnen. Je moet een beetje op tijd beginnen... ...want anders dan zit je gewoon in je vriesvak... Je, ...je kast zit vol met vier pakken pannenkoekenmeel. Je moet een beetje op tijd uh, beginnen... ...en er zit gisteren in de pannenkoekenmeel. Zelfrijzend bakmeel. En om u op de betekenis van het feest te wijzen. Kortom... Dit aan is bedoeld, en deze preek is bedoeld, om u dichter bij God te brengen. God geeft niet een feest van ongezure broden om u van God weg te houden. Ik heb hieronder geschreven. Wees niet al te wijs. Als u na een paar weken ontzuren, vloekend en scheldend uw Bijbel in de hoek smijt, dan bent u uw doel voorbijgeschoten. Dat was dus niet de bedoeling. Daarom wil ik dus eindigen met het relativeren. Het is van belang dat je het doet en er zijn grote lessen uit te trekken, maar doe wat je kan doen. En als je het niet kan doen, Esther die zat, Esther die zat in het vrouwenhuis en die moest haar godsdienst verbergen van Mordechai. Esther ging niet ontzuren, het heeft ze helemaal niet meer gevierd, totdat de koning wist dat ze een Joodse was. Als het niet kan, dan kan het niet. Ik heb je geschreven, wees niet te zeer rechtvaardig en gedragen niet al te wijs. Het is van Salomo, hè. Waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen? Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas. Waarom zou gij sterven voor uw tijd? Het is goed dat gij aan het ene vasthoudt en ook aan het andere uw hand niet aftrekt. Want hij, die God vreest, ontkomt aan dit alles. En ik zou terug, de kinderen komen binnen en we zullen nog zingen en dan de zegen geven en dan nog een eindlied doen. Ik wil nog even uh, zeggen, zoals we gezongen hebben... Als je kan klappen, klap dan voor God. Als je kan zingen, zing dan voor God. Als je kan dansen, dans dan voor God. En uh, het staat er niet bij, maar ik hou altijd van om, uh, om dingen bij liederen te kladderen die uit de Bijbel komen. Je zou erbij kunnen zetten van, en als je kan ontzuren, ontzuur dan voor God. En als je niet kan ontzuren, dan kan je niet, simpel. Maar als je wel kan, doe het voor God. Hij vraagt het, het is niet mijn feestje, het is zijn feestje. In